ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS journaal. VN-topman Ban Ki-moon is vertrokken uit Birma... zonder dat hij oppositieleidster Aung San Suu Kyi te spreken heeft gekregen. De Birmeese militaire leider gaf hem daarvoor geen toestemming... omdat Suu Kyi verwikkeld is in een rechtszaak. Bij zijn vertrek zei Ban op de luchthaven dat hij erg teleurgesteld is. Een land dat geen respect heeft voor mensenrechten en democratie kan zich niet ontwikkelen, zei hij. Ban sprak tijdens zijn tweedaagse bezoek aan Birma twee keer met groenteleider Tan Shui, maar dat leverde niets op. In New York is Alan Klein, de oud-manager van de Stones en de Beatles, overleden. Hij had al een tijdje Alzheimer. De zakenman Klein begon in 1963 in de popmuziek als manager van Sam Cooke. Later trokken de Rolling Stones hem aan om hun zakelijke belangen te behartigen. In 1969 speelde hij een rol bij het uiteenvallen van de Beatles. Die zochten een opvolger voor de overleden Brian Epstein, maar waren sterk verdeeld. Paul McCartney wilde zijn schoonvader Lee Eastman, maar de andere drie Beatles kozen voor Klein. Dat leidde tot rechtszaken over en weer en was een van de redenen voor, van het uiteenvallen van de groep. Ellen Klein is 77 jaar geworden. De eerste etappe van de Tour de France is gewonnen door de Zwitser Fabian Cancellara. Hij won in Monaco een individuele tijdrit over 15,5 kilometer. Hij legde de afstand af in 19 minuten 32. De Spanjaard Alberto Contador werd tweede op bijna 20 seconden. De Brit Bradley Wiggins werd derde. Van de favorieten hield de Australiër Cadel Evans de schade beperkt. Zevenvoudig toerwinnaar Lance Armstrong, die een comeback maakt, werd tiende op 40 seconden achterstand. Rabo-rennen Robert Geesink werd 31ste met een achterstand van 1 minuut 15 zijn kopman Dennis Mentjoe eindigde als 53ste op ruim anderhalve minuut. Morgen is de eerste gewone toer-etappe van Monaco naar Brignol over 187 kilometer. Het weer helder met minima van 813 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag meer bewolking en enkele regen- en onweersbuien. Middagtemperatuur ongeveer 25 graden. Volgende week wisselvallig en een stuk koeler.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 A load other ladies rap But they ain't got nothing on me I'm nothing five nothing 5'1, 100 pounds of fun I like sophisticated funk I live on donk, how caviar, heavy, art, mignon And you can best believe that funk Here's what I'm talking about Square biz Square biz I've been called Casper, show me little bitch And some they call me Vanilla Char But you know that don't mean my world to me Cause baby name can't grab my stuff I know yeah. you can get it. to get closer to you Weet